Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen in de Japanse stad Hiroshima. Daar is hij bij de G7-top van grote industrielanden en de Europese Unie. Zelensky zegt dat hij belangrijke ontmoetingen heeft... met partners en vrienden van Oekraïne. Gisteren gaf de Amerikaanse president Biden toestemming... dat Oekraïense piloten mogen trainen in F-16. Op dit moment is niet duidelijk of Oekraïne ook echt de beschikking krijgt... over die toestellen, zoals Zelensky graag wil. Tientallen beulen die onder het regime van president Assad in Syrië... mensen hebben gemarteld, lopen vrij rond in Nederland. Dat meldde Trouw en Argos. Die deden navraag onder Syrië, experts en betrokken organisaties. Hoeveel er precies in Nederland zijn, is niet met zekerheid vast te stellen. Syriërs die zelf onderzoek deden, zeggen dat ze bewijs hebben tegen 13 mensen. Het Nederlands Instituut voor Oorlogs en Holocaust en Genocide Studies... schat dat het tussen de 50 en 100 zijn... Het zijn met name mensen die in gevangenissen werkten... waar op grote schaal werd gemarteld. Er wordt meer gestolen uit de supermarkt. Volgens retail-specialist Marshoek komt dat door de stijgende inflatie... en de zelfscancassa, waar klanten dan expres niet alles afrekenen. Vooral groenten, fruit en brood worden meegenomen... wat de supermarktbranche jaarlijks 70 miljoen euro kost. Turkse Nederlanders kunnen vanaf vandaag naar de stembus... voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. In de eerste ronde haalde geen van de kandidaten de absolute meerderheid. Mensen in Turkije zelf kunnen volgende week zondag weer stemmen. Het weer, eerst veel zon, later van het oostenuit meer bewolking... maar het blijft droog en het wordt 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon, middags kans op buien en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersafdate.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 Hele hele hele goeiemorgen morgen. Zeer goedemorgen vanuit het Zandvoortmuseum aan het Raadhuisplein. Achter ons bonkt en start het bij de Sparta Run. De eerste zijn al lang weg en die lopen al over de boulevard. En achter ons wordt nog drie keer gestart. Dus als je wat leuks wil zien, kom naar het Raadhuisplein en kom dan bij ons binnen. Gasthuisplein. Gasthuisplein, sorry. Uh, Gasthuisplein, Raadhuisplein, Halterstraat, Zeestraat, Strand. Badhuisplein, dat is ongeveer de route. Ja. Heb je hem al gelopen, Hans? Nee, ik, ik, ja, ik ben om maar uur begonnen. Ik, <laughs> ja. ik, ben, ik word net op tijd hier. <laughs> net op tijd. Uh, Goedemorgen, antwoord van uh, 20 mei. We gaan praten met Roy van Buring en Robert Hoijveld over het buurtfeest volgende week. Uh, de wereldse smaken van Edwin Sibbel, Bas en uh, Vrienden gaat ook weer plaatsvinden. Classic Concert. Uh, Willem Strooman weet er alles van. In het tweede uur praten we met de bekende zandvoorter Edwin Keur. En later met nou ook wel een bekend wordende zandvoortse, Wendy Moore. En uh, Jorge Martinez Galen komt voor ons zingen en vertellen wat hij in de krocht uh, gaat doen. Uh, de redactie is gedaan door uh, Hans Botman. Isabel Geurensen doet de techniek. Mijn naam is Ben Zonneveld. En uh, luister vrolijk mee of kom kijken. Heren van het Zandvoorts uh, Buurtfeest Noord, ja. Roy, ja. Uh, hoe staat het met de voorbereidingen? Nou, bijna klaar. Het uh, gaat heel goed. Uh, we hebben vorige week onze laatste donatie binnengehaald via de, via de Standvoortse Bridge Club. Uh, mochten we bij een uh, strand Bridge Drive uh, een donatie ophalen van 250 euro. Nou, daar zijn we natuurlijk vreselijk trots op dat zulke organisaties zich ook aansluiten bij het Buurtfeest in Nieuw-Noord op 27 mei. Maar... Het is vooral nu nog de laatste kleine dingetjes en, en promoten, maar dat zit denk ik ook wel goed. Nou ja. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? Ik denk dat we er nu een uh, half jaar mee bezig zijn geweest. Een half jaar toch? Ja. ja. Nou, als, ik, uh, ter... uh, als ik dit zie over promoten, ja. dan uh, is het een keurig stukje promotie. En gaan wij dit overal vinden? Uh, ja, sowieso in Nieuw Noord. Ja. Uh, en het over het pro programma, maar hij ligt ook bij het. Uh, we gaan hem ook nog deels verspreiden in Oud-Noord. Uh, en uh, het programmaboekje gaat ook uh, bij, bij sommige scholen uitgedeeld worden. En er staat er in sommige scholen ook, hè? He? Ik blader het even op mijn gemakje door en uh, zie ja. een heleboel uh, dingen. Uh, wat gaat er allemaal gebeuren? Er gaat echt heel veel gebeuren. We beginnen natuurlijk uh, zoals uh, jullie van me gewend zijn met de kofferbakmarkt om tien uur. N maar ook met uh, de opening op het podium die wij heel erg leuk gaan inkleden. Met een woordje van een wethouder Bluis, van mijzelf als voorzitter van Zandvoort de Maar ook uh, jongerenwerk die even het woordje doet over natuurlijk het saamhorigheid, het, het samen doen. En ook natuurlijk, dat ga je ook heel erg terugzien in ons programma, uh, over dat samen. Zoals wat na de opening hebben we het koffieconcert met de band Ampsing en zangeres. L Lin Mee en het, dat is mooi, we kennen Amsting van, van Erik Kolen. helaas is hij zelf niet aanwezig, maar de band gaat wel optreden en dat zijn oude Hollands liedjes natuurlijk en um, met gratis koffie, thee en wat lekkers van pluspunt, dus daar heb je dat samen uh, weer, maar wat ook leuk is, is bij dat koffieconcert, de koffie wordt weer geschonken door jongerenwerk, dus ja. de ouderen gaan contact krijgen met de jongeren van Zandvoort. Dat mocht, leuk. Euh, mocht je naar de radio luisteren en wat, uh, wat herrie horen, dan gaat dat voorlopig nog even door. Ja. Uh, Robert Hoijveld zit ja. hier ook. Wat is jouw taak bij... Uh... Nou, het podiumgedeelte uh, verzorgen eigenlijk uh, na het Ampsing genootschap Dan gaat uh, het feest echt los. Dan uh, zullen dj's staan gedurende de dag onder andere. Uh, de bekendste uh, dj, misschien wel Lady Mix uh, in dit geval. Oh, Zij staat er een aantal keren. Ze geeft ook een gratis workshop uh, binnenin het pluspunt onder andere. En ik zal zelf ook een aantal keren uh, die dag draaien. En uh, we hebben ook natuurlijk uh, de acten Marol en. Uh, moet even goed zeggen? Marol en Daan. Marol en Daan, inderdaad. Die komen even zingen. Uh, en een uh, hoofdact is natuurlijk Brace. Wie is Marol en Daan? Nou, ik kan dat een... wel vertellen. Ik kan wel het beste vertellen, ja. Heel terug, tijdens het dorpsomroepersconcours hebben zij uh, bijna tien jaar geleden opgetreden. Uh, van uh, al heel lang geleden dat ik toen organiseerde in het uh, muziekpafioentje uh, maar dat was vooral Maral die dat deed en Daan is er later bijgekomen, gekomen is een gitarist ja. hey, um, vol programma je zegt de laatste loodjes. Ja. Um, heb je nog mensen nodig? Of zit je nou goed gevuld met sminkers en vrijwilligers? Nou, Vrijwilligers zijn nog steeds welkom. We hebben wel gewoon alle plekken wel gevuld. Maar het extra handjes zijn altijd leuk. We zitten toch nog wel een beetje met het opbouwen. Het vooral afbouwen. Want iedereen wil natuurlijk ook graag zelf nog even genieten van de muziek. Maar uh, het zit goed. Maar er kan altijd kunnen altijd mensen bij. Ja. De um, locatie is eigenlijk uh, bij de FOMA. Dat wij tegenwoordig uh, uh, Flemingplein. Ja. Um, is dat groot genoeg of pak je een stuk straat erbij? We pakken de hele Flemingstraat erbij. Nee afgesloten op de dag uh, vanaf Noorderduinweg uh, kunnen mensen inrijden om naar de kofferbakmarkt te komen en vanaf die plek is die dan ook afgesloten. We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de buurtbewoners, want uh, ja parkeren is toch wel een issue. Uh, de, par de parkeerplaats bij de gele flat en bij de rode flat uh, heb je natuurlijk parkeerhavens uh, die blijven open. Uh, dus de mensen kunnen wel aankomen als ze uh... Uh, ja. Ja, aan en uit rijden kan. De enige plek die dan uh, die de plek plekken die, die afgesloten zijn en waar niet geparkeerd mag worden is de Vlamingstraat. Uh, gewoon de buitenranden van de Vlemingstraat en bij de parkeerhaven van de Blauwe Flat mag wel geparkeerd worden maar je kan niet weg. Okay. Dus dat is wel uh, belangrijk. En natuurlijk niet uh, is afgesloten. We hebben het zoveel mogelijk kunnen, uh, kunnen beperken maar uh, zijn daar vragen over kunnen mensen gewoon even een e-mailtje sturen. Hey Roy, uh, Zom voor Noord, is eigenlijk, uh, hoor je wel hangt er een beetje bij. Hè? Ja. Dus het is wel goed dat er een groot evenement wordt georganiseerd. Ja. Hoor je dat wel eens in je omgeving ook? Dat, dat Zandvoort Noord toch een wat achtergebleven is? Ja, dat is wel de voornamelijke reden dat we dit zijn gaan organiseren. Ja. In Zandvoort de Zuid staat verbinden. Online verbinden. En dat wilden we nu ook in het fysieke gedeelte toevoegen. En uh, dat is dan met dit evenement gelukt. En wie weet in de toekomst al andere evenementen die echt gaan verbinden. En uh, we dachten we gaan eerst dit eens een keer even doen. Ja. Ja. Hoe het loopt. Nou even. Even, dat was het niet. Want het was een heel klein idee. Wat echt heel erg groot is. Mede ook door Robert natuurlijk. Uh, de, we gingen naar buiten met het buurtfeest. Wat een beetje de bedoeling was. En ja. Robert was een van de eersten. Die mailtjes stuurde van. Nou ik wil graag met mijn bedrijf samenwerken. Nou ja, dat is ook gewoon een hele leuke samenwerking geworden. Tuurlijk, hartstikke ja. leuk. Ja. ja. Het is natuurlijk ontzettend uniek dat dit nu gebeurt. Hè? Er is eigenlijk al heel, heel veel terug naar, uh, wat is het, open, open speeldagen. Ja, dat wel, ja. Daar, daar is het ook nog wel, uh, uh, dat had heel veel uh, enthousiasme voor heel veel mensen. Ja. En nou, als je het zo inschat, hè, en je hoort natuurlijk van alles in het dorp. Uh, wat denk je van de toeloop, Robert? Nou, ik denk dat het zeker een grote toeloop gaat worden. Je hoort het overal bij in ons in de wijk in ieder geval, dat men erover praat. En op het moment dat een van ons in de wijk loopt, uh, worden we ook echt aangekomen. Van goh, ik heb gehoord dat jullie het horen gezien. Of, hartstikke leuk, ik kom langs. Ja, leuk. En het Noord, dat... Noord is natuurlijk, uh, daar wonen eigenlijk de meeste zandvoortjes. Ja, de, de meeste aantal inwoners, inderdaad. Ja. Uh, van het hele dorp. Dat klopt van een uh, wijk groot. De... Zeker, en deze wijk staat natuurlijk ook. Uh, uh, we moeten gewoon wat meer positiviteit in die wijk brengen. En R Robert woont in die wijk, ik niet. Ja. Maar ik heb er altijd wel een band mee gehad. En ook veel, uh, veel kleine dingen georganiseerd. waar heel veel anders, uh, uh. Wat ook heel veel co uh, collega-organisatoren hebben gedaan. Maar ik denk wel dat, dat voor de wijk en de toeloop uh, dat dat heel erg goed gaat komen. Hoe merk je dat, Robert? Dat dat een beetje uh, nodig is? Uh, uh, uh, ik woon ook in het centrum... Kom. Ja. Af en toe in Noord. En ja. Ja, daar kom je toch niet verder als het uh, Flemingplein. Mm -hmm. En dan loop je daar een rondje bij de bloemenboer. En noem hem maar op. Maar ja. ah, ik zie toch wel mensen gewoon rondlopen. Ja, er lopen wel mensen rond. Maar het gaat om de activiteiten echt. En je ziet wel dat de activiteiten zich beperkt tot de sportvereniging. Toch wel. En op het plein alleen de markt staat ook niet heel positief op dit moment uh, in beeld. Je hebt wel pluspunten natuurlijk daar. Het he? pluspunt ja. is, wordt heel goed bezocht, ja. maar het is nog steeds in mijn ogen uh, ver, bij veel mensen onbekend dat je daar gewoon gratis en van niets naar binnen kan lopen en dat het gewoon een ontmoetingsplek is. En het stukje het, dat wij willen gaan verbinden is dat men weet, oké, okay, je bent niet alleen in die wijk. Je kan je hulp zoeken met, in, door middel van elke informatiemarkt die er is met alle vrijwilligersbedrijven be, be, die er zijn en ja. instanties die er zijn, uh, dat je die je hulp kan zoeken, ook onder andere. Ja. En wat je wel uh, uh, met dit evenement proberen wij, in ieder geval, de mensen te gaan bereiken, elkaar meer te gaan opzoeken. En hopelijk ook dat dit tot misschien een meermaals evenement, kleinschaliger misschien, hè, de kleinere edities, kan zijn dat mensen hier... Veel andere mensen, weer inspireert om misschien zelf ook iets te gaan organiseren. Ja. Uh, uh, als, als mensen nou dit horen en denken van nou, ik wil toch wel uh, uh, wat vrijwilligerswerk doen op die dag, volgende week zaterdag, uh, hoe ja, kunnen voor, ze jou bereiken, Roy? Voor, voor alle informatie kunnen ze ons bereiken via info.sandvoortinsite.nl uh, We hebben ook op onze website een hele mooie evenementpagina aangemaakt en dat is sandvoortinsite.nl slash buurtfeest. En uh, daar staan ook, uh, staat ook het hele programma op, want er gebeurt natuurlijk heel veel meer. Waaronder natuurlijk de Panna Knockout, hè, in samenwerking met jongerenwerk, sportservice en het, uh, het uh, Fonds Sport en Cultuur. De workshops waar Robert net al over sprak, de informatiemarkt de kindershow. Er is zoveel te doen, wat we niet even in een kwartiertje radio kunnen uh, nee, vertellen. Ik, dat begrijp ik. Uh, wat in mij opkomt nu is, uh, als iemand uh, wil, wil Panna voetballen. Ja. Uh, moet je je dan opgeven, inschrijven of, of ga je gewoon naar een hokje toe en zeggen, ik wil graag meedoen. Ja. Want al die activiteiten. Uh, uh, een soort van los. Ja, uh, moet je je inschrijven of aanmelden? Nou, er zijn maar een paar elementen waar echt ingeschreven moet worden. Dat is de kofferbakmarkt. Dat is... Ja, dat is logisch. De workshops met DJ Lady Mix of uh, Connie Lodewijk met dansen. Ja. Uh, en Panna Knockout. En Panna Knockout kan fysiek ingeschreven worden. En uh, Dat is om uh, half één. Op het basketbalveld. Dan ga je daar naartoe? Dan ga je daar naartoe ja. en dan hebben we een half uurtje voordat het begint. Want het begint om 1 uh, om uur begint het. En uh, daar kan je dan inschrijven om half 1. Uh, half en voor die andere? Uh... En daarvoor kan je inschrijven via info.zand5.nl uh, okay. Dus als uh, men het programma leest en het komt, staat heel goed in de Zandse krant, dan kan men daar uh, op inschrijven. Ja. Uh, is dat voor jou Hans? Nou ja, ik denk wel dat we gaan kijken. Ja. Ik vind het een hele goede zaak dat er iets over het noord uh, meer gaat gebeuren. En uh, ja, misschien die kofferbakmarkt, dat is echt jouw ding. Hè? Ook een beetje die kofferbakmarkt. Ja, ja, die ja. kun je natuurlijk meer in uh, Sanford Noord gaan organiseren. Uh, ik weet niet, het kan. Maar ik weet niet of we dat gaan doen. Want het is wel, een, wat ik net al benadrukt, het parkeren echt is een issue. Ja, dat is wel en, waar. Uh, ja. En uh, ja, dus dat... Uh, maar we gaan het kijken, want wie weet komt er op allerlei nieuwe plekken wel een kofferbakmarkt. Ja, je weet het niet. Ja, we ja, het we niet. gaan het ja. zien. Ja. Oké okay, heren, dan wens ik jullie voor volgende ja. week al heel veel succes. Dan Alles je wat je wel. nodig hebt, heb je. Heel heb heel heb heel. je. Dus uh, nou ja, ja. veel plezier. En Hans, komt kijken. Absoluut. Ja, wacht, wel, jij toch ook bent, of niet? Het ligt aan of ik bij de ja, kamer. Kom. Op ben. Je weet waar het is, hè, he, Noord. Ik weet <laughs> zeker waar <laughs> het is. Dankjewel. Ja, prima. Dankjewel. Ja, bedankt mannen en een goed weekend. Yes. Zo. Ja, en we gaan weer uh, verder met item 2. Achter ons uh, is het wat rustiger. Ik denk dat uh, voor de ochtend de laatste start is geweest. En dat hoop ik ook. Want het is wel gezellig, maar het maakt wel een beetje herrie. We hebben geluisterd naar Lorine. Uh, naar, uh, ja, hè? Heb je uh, ja, een dat? Je? Het, uh, ja, dat was het nummer ik. van Soms Songfestival. Heb je gekeken, Ben, of niet? Uh, nee. nee. Ik ook niet. Ik, ik nee, vind nee, dat maar... zo'n... Uh, maar goed, laten die... we het daar niet over hebben. Want we zijn liefhebbers. Je ja, bent liefhebber, of je bent er niet. Uh, ik moest nog even vermelden van Edwin Hilbers. Dat kaarten voor de vismaaltijd, die op 9 juni is, uh, al te koop zijn bij de Bruna. Ja, en Edwin op... komt volgende week bij ons in de uitzending om uh, over alles te praten wat de uh, vismaaltijd betreft. Prima, maar uh, vol is vol en op is op. Vol is vol. Tegenover ons zit uh, Edwin Sibbel. Die is uh, vorig jaar begonnen met uh, de wereldse smaken. Uh, we hebben het vorig jaar daar ook al over gehad. Uh, voetdrukje hier, voetdrukje daar. Drie meter uit de muur. Uh, noem, het, noem het allemaal maar op. <laughs> wat er allemaal verteld worden. Uh, de tweede editie komt eraan. Wanneer is het? Uh, dat gaat plaatsvinden. Goedemorgen over ons. Uh, dat gaat plaatsvinden op 14, 15 en 16 juli. juli. Juli. Op dezelfde plek, op het Gasthuisplein. Ja, op dezelfde plek. Ja. Uh, we proberen het iets uit te breiden richting of in de Zwaluwestraat. Verder hebben we weinig uitwijkmogelijkheden Ja, dat lijkt me ook. Uh, je had daar vorig jaar ook, denk ik. Twee of drie voetdrucks aan de kant van, van Zandvoort, op, toch? Ja. En wil je nu nog verder naar Zandvoort? Ja, nou, we proberen nog ietsje verder als dat nodig is. Uh, ik moet zeggen, de voetdrucks zijn weer aardig geboekt overal. Uh, we vallen gelijk dit jaar met... Uh, we hebben gekeken of we niet uh, uh, confronteren met uh, Formule 1, want omdat wij in de middag al uh, van start willen, uh, heeft dat mensen <coughs> tegengehouden om naar de klein te komen. Uh, alleen nu zit het qua voetdruks weer gelijk met volgens mij de Vierdaagse. Oh. Of rondom de Vierdaagse. Dus heel veel voetdruks die trekken daar naartoe. Oké. Okay. Maar maar we de... hebben evengoed het weer uh, aardig voor elkaar. En een aantal dezelfde hè, die vorig jaar ook waren. Een aantal dezelfde. En we hebben ook een aantal nieuwe erbij. Hmm. Heb je weer gekeken naar uh, uh, diverse landen? Ja. Het thema wat wij uh, vorig jaar hebben gehanteerd, dat, uh, dat doen we dit jaar weer. Uh, dus we hebben uh, wat, wat uh, landen die er niet meer staan, maar we hebben ook wat nieuwe landen, zoals uh, Frankrijk is erbij gekomen, Indonesië is er nu bij, uh, India is er bij, dus we hebben ook wat nieuwe landen. Wereldse smaken. Jij ik hebt in de aankondiging uh, het wind, uh, uh, laten doorschreven dat de kosten behoorlijk uit de hand lopen, hè? Uh, dat ja, die enorm gestegen zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, dat zeggen. klopt. Kijk... Uh, en dat zie je ook gebeuren met alle evenementenbureaus en, en uh, de bureaus die alle materialen mm. in moeten huren. Uh, al die materialen zijn echt uh, extreem veel duurder geworden. Yeah. Dus dat betekent alleen al voor een toiletjunetje dat je daar uh, bijna dubbel dubbele voor nu moet betalen. Dus. Yeah. Is er dan nog wat te doen uh, voor jullie? Nou ja, dat, we gaan het zien. We hebben er alle vertrouwen in. En uh. Uh, we proberen. Daarom is het eigenlijk noodzakelijk dat we iets uitbreiden. Om toch uh, meer te kunnen doen. Yeah. Uh, ja, uh, ja. Om ook meer uh, uh, sponsorship te krijgen, heb je, heb je wat verzonnen? Een pass? boarding pass? Ja, dat klopt. Uh, uh, overigens hebben we wel, qua tijden is het uitgebreid. Dus van waar we verleden jaar om drie uur starten, starten we nu al een, uh, één of twee uurtjes eerder. En we mogen, uh, Pak je de lunch mee? Ja, ja. ja, dat klopt. Ja. En we pakken ook... Uh, uh, verleden jaar stopten we om een uurtje of tien. En nu gaan we nog twee uurtjes langer door. Oké, okay, tot twaalf uur. Klopt. Dan rijd je buik je wel rond. Ja, ja, nou ja. Kijk, ja als avond... je alle kramen doet, Ben. Dan... Ja. Ja, dat klopt, de avonden hebben we echt... Uh, uh, <coughs> dan wordt het wat intiemer. We, hebben mm. een, uh, een, uh, een, we gaan een Spaans pleintje creëren voor het gemeentehuis. Op dat pleintje. Dat wordt helemaal echt een Spaans pleintje ja. moet dat gaan worden. Achter het gemeentehuis. Uh, ja, ja, achter het gemeentehuis. Bij de, bij de achteringang. Ja. Ja, ja, ja. ja, dat klopt. Tegenover het museum. Ja, ja. tegenover het museum. Ja. Helemaal ja. juist. Uh, daar, daar creëren we een, soort, een Spaans pleintje met de bar. En ook een extra podium. Dus daar zullen we ook uh, in de avonduren wat, wat, wat leukere optredens, wat gezelliger, intiemere optredens hebben. Ja, die... In de hoop dat daar ook wat langer het vol blijft staan. Want je ja. ja. had uh, de voetdrucks hier all around op het plein. En het podium was eigenlijk uh, op het verhoogde gedeelte van ja. het gastesplein. Ja, uh, Is dat ook het begin of gaat alles gelijk naar uh, de... Nee, we, uh, omdat we... We moeten echt een switch maken, dus we hebben een aantal voetdrucks op de fontein. Okay. Uh, uh, eigenlijk ook waar bijvoorbeeld uh, culinair altijd was. Geef je wel meer uh, ruimte voor, een uh, aantal voetdrucks? Dat klopt. En dat is ook een beetje de bedoeling. Aan de andere kant komt er een podium te staan uh, een beetje voor het uh, dierenkliniek. En aan, en aan overkant de overkant komt ook... Dus komen twee uh, podia... Uh, Waardoor we overdag wat meer daar en s'avonds weer wat meer op de ja, zie, hebben. Dan zie ik dat s'avonds een soort gezellig uitgaan. Uh, je kan ervan uitgaan dat iedereen om tien uur wel een beetje zijn buik hier rond hebt. Ja. En die gaat dan gezellig op het Spaanse pleintje naar de luisteren, een biertje erbij. En, ja. en daar hebben we ook wat optredens extra uh, voor ingepland. Ja, prima. Ja, hoe, is de, hoe is de belangstelling voor die boarding pass? Jullie dan, uh... Voor die boarding pass? Nou, het valt me nog een beetje tegen. Tegen? Maar je moet allemaal nog langs gaan, of niet? Nou, we, we zijn een aantal langs geweest al. Nou. En we hebben ook al wat toezeggingen gekregen op de mail. Maar het kan altijd beter. Het moet zelfs nog beter. Wat, wat, wat zou dat kosten dan voor de ondernemers? Ja, wat krijg je ervoor? Nou luister, we hebben drie soorten pakketten samengesteld. En Eigenlijk hadden we zoiets van: jongens, we hebben het allemaal moeilijker gehad. Um, gaan we nog op vakantie? Kunnen we nog op vakantie? Ook met uh, de beperkte reizen. En wij zeggen: ga nou niet op vakantie. Of als je niet op vakantie gaat, kom dan naar Wereldse Smaken. Ja, dus dan heb je ja. drie leuke dagen. Dan heb je drie leuke dagen ja. en je ziet 15 ja. landen. Ja, tenminste. En je eet ook 15 landen. En je eet ook, vijftien en je eet ook uit 15 landen. Ja. En dus kom hier lekker naartoe. Um, hm. En wij hebben daarvoor een, drie pakketten uh, uh, uh, samengesteld. Uh, een economy class, een uh, business class en een first class pakket. En uh, dat varieert, of dat loopt op van 500 sponsorpakket tot 1500. Ja. 500.000, 1500. En wat krijg je daarvoor? Dan krijg je natuurlijk ook een tegoed op de pasjes die wij uh, weer gaan gebruiken, net als vorig jaar. En, uh, nou ja, goed, dan krijg je ook uh, de uh, nodige aandacht op de website, in de evenementenkrant hm. uitgebreid. Uh, Zo'n pas is dat persoonlijk? Of, uh, uh, nee, het pasje is gewoon het uh, bestedingspasje. want je zeg maar de, de, de, de creditcard die je, die je bij entree krijgt, iedere bezoeker, die hem zelf opwaarderen. En alleen voor de sponsor staat er al een tegoed op. Oké, okay, dat was. Vorig jaar uh, uh, mompel mompel, ja. maar aan het eind wordt iedereen het geweldig. Dat klopt. Wij hebben natuurlijk altijd, wat ons betreft, hè, we, we kennen al die evenementen. Ik heb nog uh, bakken vol thuis met muntjes van Santander. Ja, ja, of ja. Al, al ja, die kan je voor het weekend gebruiken. Ja, ja nou ja, <laughs> waarschijnlijk niet, maar ik, dat maakt niet uit. In principe hebben wij gezegd, nou, dat is vervelend. Ah. Wij hebben dit pasje, dat was nieuw overigens, dus voor ons was het ook een beetje een, een gok. Maar waren er alle vertrouwen in? Het is helemaal goed gelopen. Op maandagmiddag had iedereen die zijn banknummer had opgegeven op het, bij de opwaardering, had ook het geld Ze binnen. Geld, ja. Ja. En, en, en wat er overblijft op die pas, die, dat kun je nog terugleggen ook geloof ik. Hè? Ja, dat word, dat ja. wordt automatisch. Dat word automatisch. Ja, automatisch nou perfect. Ja, dat klopt, ja, ja. Want op aanraden van ja, we hebben er toen over gesproken, gewoon geld erop gezet en ja. gebruikt hier en daar heerlijk gegeten. Ja. En ondanks on, de toezegging was dat het gestort zou worden, maandag had ik geld terug. Ja, klopt. Ja, geweldig. Dus ja, ja het, het had in het begin wel een beetje mompel mompel gehalten, maar uiteindelijk sprak ik heel veel tevreden mensen erover. Klopt, we hebben ook van meerdere organisatoren mm -hmm. de vraag gekregen waar wij dat hebben ondergebracht. En, uh, want die willen dat ook gaan doen. Ja, het is de meest eerlijke ideaal. ideaal. Ja, jij organiseert het niet alleen, denk ik, Edwin. Maar, ja. Wie zijn er nog meer bij betrokken? We doen het weer met z'n drieën, net als vorig jaar. Met, uh, met Bas Lammers, uh, Lammers en, uh, en Sean Zwiers. Ah, Oké, okay, dus hetzelfde uh, uh, ploeg. ploegje. Ja. Ja, uh, ja. Diezelfde ploeg heeft ook heel veel handjes, hè? Dat klopt, ja. Ja, nee, dat klopt. En wat, wat hebben jullie nou geleerd van, die, van, die, van, die, van vorig jaar, zeg maar? Was er wat fout gegaan of uh, wat beter zou kunnen? Uh, nou, we hebben wel nou, het valt op zich nog wel mee, of het algemeen. Ja, we hebben, het belangrijkste is ook het weer. Hè, en we hebben het ja, weer natuurlijk we verleden jaar geweldig mee Ja, dat was mooi. Dus in die zin, uh, en natuurlijk zijn er wat dingetjes die, die we hebben moeten verbeteren, ah. uh, waaronder het aantal mensen, uh, omdat er toch lange dagen zijn. Nu wordt het nog wat langer, worden de dagen nog wat langer, dus dan moet je toch meer gaan variëren en meer gaan uh, wisselen met uh, ploegen. Ja. Maar dat, dat geldt natuurlijk ook voor degene die in die voetdruk staat. Maar ja. dat, is, dat is hun... Uh, ja, maar die hebben er weinig uh, problemen mee, denk ik. Nou ja, als je Zolang ze als je... omzet draaien. Dan is het je... wel, hoe drukker, hoe beter. Ja. Ja, ik kan me voorstellen, als je drie dagen hier gaat staan, van twee tot twaalf uur s'nacht, dat je een, een aardig ja. trek is. Ja, dat je wat... dan misschien ook een ploegje extra moet nemen. Ja, dat is maar dat echt... is helemaal aan hun, hè? Wat, ja, dat is helemaal aan hun. Daar, daar bemoeien wij ons verder niet mee. Uh, het enige waar wij toezicht op houden is... De gerechten, uh, het moeten niet te grote gerechten zijn en niet te dure gerechten. Dus het moet allemaal. betaalbaar. Het liefst kleine hapjes, ja. betaalbaar. En, dan, uh, en dat, uh, dat iedereen ook uh, meerdere voetdrugs aandoet. En niet ja, mee. Doen er ook Zandvoortse ondernemers mee? Of niet? Uh, nou, we zijn bezig uh, met uh, Peru. Peru? En Peru dat, dat ligt aan het eind van Zandvoort? Ja, dat is uh, Maru. Ja. Uh, die, oh, Maru, die oh, leuk. Die, ja. bevond, uh, die hebben uh, interesse getoond. Of het doorgaat, weet ik niet. Nee. Er zijn nog een aantal landen die nog niet uh, zeker zijn. Je kan er heerlijk eten, dus het, ja, het worden er heerlijke gerechtjes. Zeker, ja. zeker. Ja. Maar, uh, En we maar... hebben op bijvoorbeeld de vrijdag is 14, 14 Juliet. Ja, Frankrijk. Dus dan heeft het ja. uh, thema is Frankrijk, uh, wat we toch uh, iets meer aandacht willen ja. besteden. Dat betekent dat we een, uh, een Franse zangeres, of een, Fran uh, een zangeres die Franstalige liedjes uh, vertoont. Hm. En we hebben wat uh, street uh, acts weer, net als vorig jaar, ook getint op het Frans. En later op de avond willen we ook, en we hebben de dans, de dansen uh, groep, Dance Academy, oh, die, dance Academy ook ja. Uh, ja, oh ja. wat Franse dansen gaat, uh, gaat vertonen. Ja, perfect. Hé, hey, dat is uh, Peru, uh, maar heeft natuurlijk geen voetdruk. Uh, Moeten ze dan eentje huren of, of hebben ze die zelf nog? Nee, dan. Kijk, het is wel de bedoeling. Dat is ook de reden dat wij niet ja. alle deelnemers van vorig jaar meer hebben. Omdat we nu wel. iets meer eisen hebben gesteld aan de, het uiterlijk. Dus aan, uh, ze moeten echt wel een. Het is wel de bedoeling dat er een voetdruk staat. Ja. En verleden jaar hebben we dat. Nou ja, min of meer toegelaten. dat er ook wat tentjes uh, opgebouwd werden. Maar dat is dus. Dat is dus iets wat we geleerd hebben dat niet de bedoeling is. Nee, maar goed, dus zoals Ben zegt, met Marudi die geen... Nou, geen, geen... Ja, die zullen dan met een voetdrukje komen. Ja, ja, die gaan die huren, die kunnen ze huren waarschijnlijk. Ja, we hebben, we hebben heel lang geleden eens keer zoiets geprobeerd, en of tenminste geïnformeerd, maar je kan gewoon een lege voetdruk kan je huren. Ja, dat klopt, dat klopt. En die, wat je ermee doet, ja, je moet hem schoon inleveren. Ja, hm. ja. Dus dat, dat zou het idee kunnen zijn. Nou, uh, verleden jaar hebben we Vietnam uh, hier uh, gehad en die, uh, die heeft ook een voetdrukje gehuurd. Ja, dat kan staan. natuurlijk. En die, ja. uh, nou, ja. die belde al uh, daags na het evenement. Ik door... kom volgend jaar weer. Ja. Ja. <laughs> ja, die draaien wel goed voor ja, zuid amerika mee. Op, Nee, nee, nee. nee het <laughs> is ook echt een Vietnamese vrouwtje uh, ja. die dat uh, regelt. Wordt, dit, wordt uh, dit evenement wat jullie nu organiseren in meer gemeenten ja. gedaan? Nou ja, manier zie je overal. Uh, ja, uiteraard. Uh, het landenthema uh, heb ik nog niet eerder gezien. Nee. Uh, maar het, ja, het kost... Ben je wel eens bij de Westergasfabriek geweest? Ja. Dat zijn ook geweldige dingen allemaal. keukens, ja. Ja, bro ja bronnen keukens, ja. ja Kennel nou Park doet het ook, hè? Zijn we ook geweest. Park ja. is heel mooi. Uh, uh, is, ja. is, uh, maar daar in, uh, in Amsterdam staan er zeker uh, denk 100, 150 zo'n beetje. Ja. onvoorstelbaar. Mooi, ja, mooie ding dingen allemaal. is een stukje terrein natuurlijk. Ja, wel, daar ben ik met je eens. Maar goed, je kunt daar wel prachtige uh, uh, hoe heet het, uh, ideeën op doen. Laat ik het zo zeker, zeggen. Zeker. We zijn er ook overal geweest. We zijn ja, zelfs ja, ja. in uh, Nijmegen bij Trek geweest. Huh? Heb je ook uh, over het algemeen vindt dat wel plaats op, uh, op uh, net zoals Kena Park op een grasveld. Wat was een heel leuk sfeertje. Ja, ja. We, hebben, we hebben overigens gezocht dit jaar... naar een andere locatie. Doen. Toen zijn we in eerste instantie bij... Uh, Badhuisplein of zo? Ja, zeg maar. nee, helemaal achteraan. waar uh, P Zuid. P -Zuid ja, maar dat is het terrein daarnaast. Dat werkt niet, denk ik. Maar dat ligt, wat ons betreft, denk ik te ver uit, uit het ja. te loop. En dan uit... komt er er dus helemaal geen ruimte meer. Ook dat. Hans, <laughs> <No. laughs> je ziet ja, hem al van, van tevoren in. Ja. Uh, net als... Uh, uh, een, een voetdrukfestival hoort in, in, in het centrum te staan. Ja, uh, dat ik denk heb je hebt denk al eens een tegen mij verteld over de PSI. Had ik ook zoiets van ja, dan ga ik er één keer heen. En nu ben ik er waarschijnlijk drie dagen, want dat deed ik met Sanford culinaire ook. Ja, dat is waar. Maar aan de andere kant uh, is het plein redelijk beperkt. Uh, Eens? En, dan, en je, je noemde het bij, bij, de, bij het begin al van uh, dit gesprek... Uh, de verplichtingen die we hebben, uh, die zijn niet mis. Uh, de vergunning was ingediend, maar we hebben toch uh, afgelopen week heel veel extra uh, vragen gekregen. Uh, en één daarvan is bijvoorbeeld ook de afstanden... Ja, er moet afstand tot de, tot de wand of tot, mm. hè, tot de gevel. Ja. 5 meter. Nou, reken maar uit. Als wij dat aan twee kanten moeten doen, dan staan de voedtjes tegen eraan, zo'n ja, beetje. Ja. Is het 5 ja. meter geworden? Dat drie was? Ja, het is 5 meter. Ja, okay. of, ja, als er, nou, dat heeft te maken met frituur of grillen of. Uh, yeah. Ja, aan de andere kant, als je veel groter wil, dan heb je ook veel meer kosten, natuurlijk. Hè? Meer toiletblokken, noem maar. Ja, dat klopt, dat klopt. Dus uh, ja, ik denk dat voor Zan voor dit een prachtige uh, locatie, is het toch? Dat gasthuisplein. Ja. Qua maar gezelligheid ja, is dit natuurlijk. Ja, tuurlijk. Uh, ja. Top, ja. Lijkt Wat mij. Edwin zegt is dat. ...dat je dan wel uh, met die speciale eisen uh, ruimte verliest. Dat klopt. En, en dat is dan jammer. En dan, ja, dan zou je toch de, uh, de, de kleine klochten en de Swaluwees laten bij ja, moeten gaan verzinnen. Dus dat is ook de reden dat we proberen iets verder uh, ja. de straat in te gaan. Ja, ja. Zowel de Swaluwee of uh, eventuele kroch. de krocht. De ja. is ook wat lastig. Ja, dan staat die voetdruk midden, midden op straat. Nou ja, je staat dan ook uh, de, de ingang of de achteringang van... Uh, van het uh, raadhuis? Nee, van uh, uh, bijvoorbeeld Mio. Ja. Of, uh... ja, ja, ja, ja. ja, ja. Hm ja en je kan ook niet te ver de zware Weenstraat ingaan omdat je dan bij IJsselander Stadtworst zit en die wil natuurlijk op vrijdag en zaterdag ook zo'n omzet draaien weet je is nog een mooi parkeerterreintje erachter ja dat wel maar die hebben we zelf nodig je zit natuurlijk ook met afval en afvoer en kantoor en EBO post ja dat moet je toch moet je ook ruimte voor hebben natuurlijk. Ja. Nou, uh, ik ben zeer benieuwd. Jij gaat heen, uh, Ben. Zeker, zeker? zeker. Ja, nee, zeker. ik ben er ook wel bij hoor. Ik, ik, uh, van. Ja. Uh, ik vond het een geweldig evenement vorig ja. jaar ook. Nou, we gaan zeker uh, overdag, maar ook uh, in de avonden... Gaan we, naar, gaan we naar een leuk feestje Ja, hartstikke leuk. Ja, ik, kan dus gewoon, ik ga eerst lunchen en dan ga ik naar huis en dan kom ik later terug. Ja, nee, dat, dat kan natuurlijk. Jij hoeft niet zo ver te lopen dan. Maar. Nee, nee, ja, ja, jij ook niet? Nee, ik ook niet. Nee, de Alpenstraat, nee, nee, hier natuurlijk. Ja, nee Ja, dat, dat is waar. <laughs> Ed, hey, mogen we je hartelijk bedanken voor je komst? Euh, of je ach, moet dan. nog iets zeggen van. Uh, dit bedoel ik nog kwijt. Oh ja, um, oh, ben die, nog. die informatie staat op de website. Oh ja, de, de website, website ja. ja. Er stond niet eigenlijk een doorklik uh, op ergens. Oké, okay, nou in principe is alles uh, op de website terug te lezen, uh, wereldsensmaken.com, www.wereldsensmaken.com. Ja. Uh, en daar staan ook alle sponsormogelijkheden op. En, ja. uh, en, uh, mooie website. Ja. We mooie gezien. website, ja. ik zeg... Uh, Doen. Doen. Doen. <laughs> het is een hartstikke bedankt, ik wens je nog een heel goed weekend en uh, alvast veel succes met de voorbereidingen verder Dank voor en, uh, het mooie uh, festival. De, de... Graag gedaan. Oké, okay. we hebben muziek weer geloof ik. Ja. Blackbird, klopt dat? Down, down, down. Down, down, down. Down, down, down. Hé, hey, de deuren gaan van, weer open. Van uh, weer Blackbird. <laughs> Goed, we gaan naar ons volgende onderwerp, Ben. Ja. Uh, vertel. We gaan van... Uh, uh, wat... Uh... ...modernere muziek naar de classic concert. Classic concert. En uh, aan de ene kant is dat uh, uh, wat oudere muziek... ...maar ook daar zit moderne muziek bij, toch? Absoluut. Ja, absoluut. heden ten dagen zijn er nog steeds mensen die componeren. Dat, uh, Willem Strooman is het overigens? Ja, is uh, Willem ja, ja, inderdaad, die in het bestuur zit. Ik heb ooit is een poging ja. ondernomen tot een componeren van een stuk. Maar het gaat je niet in je koude kleren zitten. Het is op een gegeven moment ook gezegd... Dat ja, was het te veel. Nou, je loopt s'nachts met pijn in je buik over straat, omdat je die en al niet kunt vinden. Daar ja. komt het dan toch op neer. Ja, dan, uh, op een gegeven moment is het goed. Ja, ja maar 1980 was dat, heb ik een keer tijdens mijn opleiding, een keer echt een gigantisch orgelstuk gecomponeerd. En ik heb het zelf uitgevoerd, maar ook mensen hebben het op concertreis naar Amerika en naar Engeland meegenomen en het daar gespeeld. Dus, is, is, het, is het zo dat het de ene keer lukt het wel, de andere keer lukt het niet? Nou nee, het is, het is iets heel ergs. Je hebt genoten in je hoofd. Hè? Zo, dat moet het worden, dat moet het worden. En dan loop je naar de piano om die eerste toon even terug te vinden. En dan is dat alsof je met een speld in een ballon is alles weg. Alles wat je hoorde Oei. door die ene toon op de piano. Dus. Ja, mooi. Dat moet ik opnieuw beginnen. Het is, <laughs> maar het moet geen uh, valse noot zijn, zijn. Het is verder van huis. Het is even ja. ja, dat begrijp ik. Maar, het is, maar we gaan weer naar een, een nieuw classic concert toe. Morgen, morgen. 21 mei. Is het weer zover? Ja. Wij hebben één keer per maand hebben wij een concert in de protestantse dorpskerk, hier in het centrum van Zandvoort. Dit is alweer de vierde van het seizoen, Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, zeker wel. En eh, vorige keer hadden wij een gigantisch succes met een, eh, een koor uit hoorn, Horns ja. Horens-Byzantijns koor. Dat werkt ook... Zandvoort heeft op zijn kop gestaan, want het was fantastisch. Was het ja, druk? goed. Ja, ook zeker was het heel druk. En je kan zeggen wij zijn dan wel een nieuw bestuur, maar je kunt ons zeker vertrouwen in de smaak van de spelers mensen die wij uitnodigen, want ook dit keer weer we hebben we dus twee pianisten morgen die spelen Akat Gamal, oftewel vierhandig. En het is Dimitri Dimitrov en Elvira Boulet. En het, daar is, zijn een paar hele interessante dingen over te vertellen. Want pianoduo's zijn er meerdere. Maar die Bulgaarse pianist Dimitri. begon als kindje van twee, ja ja. als kindje van twee al op zijn accordeon liedjes te spelen. Zo is knap. En als kindje van vijf kreeg hij pianoles. Ik hou minimale leeftijd zelf altijd aan, als zeven jaar. Maar hij kon als vijfjarige al aan de gang. Supertalent. Ja, supertalent. Ja, super ja, ja. En uh, is uiteindelijk uit Bulgarije in Groningen terechtgekomen. Heeft daar op het Prins Klaus Conservatorium gestudeerd. Heeft meegedaan aan het Prinses Christina Concours. En heeft onder andere zowel in Groningen als in het Prinses Christina Concours... zijn uh, huidige partner gevonden. En dat is dus Elvire Boulet. Ze vormen samen een pianoduo, maar ze delen meer dan muziek. Want sinds een paar maanden hebben ze ook een baby'tje. Maar ja, die, je zegt zeven, maar Elvira Buree begon al toen ze zes was. Zes, ja, die begon ook. Dus ook dat was aan de jonge, ja. aan de jonge kant, absoluut. En uh, ja, wat ze nou spelen is een zeer uitgebreid uh, programma. En soms dan zie je die namen staan en denk je, ja, wat zit daar natuurlijk achter? Maar Johan Sebastian Bach, ja, uh, dat is... Dat is zo'n ontzettend... Bekend stuk. Mm -hmm. En uh, daar openen ze mee. Claude Debussy, de Petit Suite. Ja, Mussorgsky. Die heeft een heel concert geschreven over het bezoeken van een tentoonstelling. En er is dit één deeltje uit het oude kasteel. Die, die uh, Mussorgsky heeft in het uh, museum heeft voor een aantal schilderijen gestaan. Door het, schilder, door het museum gelopen. En dat beeldt hij helemaal in muziek uit. En dan staat hij voor het volgende schilderij. En in dit geval is dat dan het oude kasteel. En dan laat hij, fantasie, ja. laat hij zijn fantasie te de, de loop, loop. gaan, ja. Daarover, ja. ja. ja. Nou, Saint-Saëns -Saint heeft ook zoiets gedaan. Het uh, carnaval der dieren. Ja, heel bekend. En wat, of het ook bekend is, weet ik niet. Maar carnaval uh, der dieren. Saint-Saëns, die steekt de draak met bekende muzici uit die tijd. Ja, ja. Maar dat deed hij op zo'n fantastische manier... dat heel veel muzici altijd hoopten... Ja. dat hij zijn oog op, hun, op hem of haar la zou laten vallen... <kliek> Wat uh, morgen gespeeld wordt, is dus het aquarium. Je hoort, je hoort de vissen door het water gaan. Dat is bubbelen van het maar water. Maar daar wordt wel degelijk iemand uitgebeeld op een groteske ah. manier. En dat is natuurlijk heel, heel grappig. Ja, natuurlijk hebben we dan even pauze. En wat heel leuk is tegenwoordig. De koffie en de thee, die betalen wij. Nou, kijk krijgt eens aan. Je van ons, als je morgen komt, krijg je van ons morgen gratis koffie en thee. Je zit inbegrepen in, in de... reis nee, van 15 de, euro he, betaal je gewoon. Ja. 15 uh, euro betaal je, geloof ik. 10 uh... euro. Oh, tien ja, euro. Gekregen. We oh, zijn ja, nog steeds echt, oh, wat goed. echt heel redelijk met ja. ons bedrag. Ja, ja, ja, ja. Uh, entree is 10 euro. En voor die 10 euro krijg je dan ook koffie en thee bij ons. Ja. En na de pauze? Na de pauze gaan we weer verder met een stuk van Bach. En ook met een eigen compositie van uh, Dimitri uh, Dimitrov. En daar ben ik morgen toch wel... We hadden het net over of er huidige tijd nog gecomponeerd wordt. Nou, hij heeft dus een stuk gecomponeerd voor Piano. Piano, vierhandig. Huh. En misschien wel speciaal op hem en zijn vrouw geïnspireerd. Dat zal morgen blijken. Dat wordt morgen uitgevoerd. Ja, Mendelssohn, ja, het kan niet anders. De liederen zonder woorden. Maar dan in de bewerking van Carl Czerny. Huh. En ik denk dat weinig mensen weten wie die Karl Czerny nu was. Maar Karl Czerny, dat is historisch gezien de eerste pianoleraar in de muziekgeschiedenis. Hmm. En grootheden als uh, Ludwig van Beethoven hebben als jongeren les gehad van deze Karl Czerny. En ik heb nog steeds alle boeken van Carl Czerny thuis. Het gaat dus over technische uh, etudes. En als je dus een technische etude wil, als je dus je, je pianospel wilt ontwikkelen... dan kom je niet om Carl Czerny heen. Dus dat is heel interessant. En natuurlijk het Hongaarse dansen van Brahms. Nou ja, als je die hoort dan dans je zo door de kerk. Dat is... Uh... Dat is ook de bedoeling dat je dat, dat gaat doen. Dat gaan we kijken hoe ver we deze mensen krijgen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Aan de muziek zal het zeker niet liggen. Nee, begrijp ik. En uh, nou ja, dat is een beetje waar wij morgen mee, uh, ons mee bezighouden. Maar het is uh, vierhandig, zei je, uh, op één piano of op twee ja, piano? nee, één piano. Op één piano, op ja, vierhandig. Ja. Er is een verschil. Dus muziek voor uh, twee piano's. Mm -hmm. Ja, er is verschil tussen muziek voor twee pianos... waarbij twee pianos door elkaar heen gaan. Ja, ja. En uh, daar heb ik in Parijs ooit een keer een fantastisch concert meegemaakt. En er is ook muziek voor uh, twee personen aan één instrument. Vierhandig. Knap. Dat, uh, ja. En die Elvira, is dat een Nederlandse? Of, uh... Ja, Elvira is een Nederlandse. Ja. Een, een, een Friesin, zo voor mij. Ja, is een Friesin. En uh, ze wonen dus nu ook in Friesland... En dan heeft dus Dimitroef een hele uitgebreide pianolespraktijk in Assen. Mm -hmm. Dus mensen in, die dit horen en in de buurt van Assen wonen, schroom niet en gaan naar hem toe, piano pianoles. Mm. En Elvira geeft dus uh, les, hoe heette het daar ook weer? Ooststellingenwerf. Ja. Uh. Dat is in Friesland. Ja, dat, ja, dat is een hele <laughs> bekende plaats. Flabbeleer worden. Nou, ja, ja, ja. Maar ze geven zelf pianolist. Dat is Ze wel geven leuk. zelf pianoles. Ja, ja, ja. ja. Ja, en dat, ja, dat hoort er nou eenmaal altijd een ja, beetje tuurlijk, bij. Ja, bij. Aan de ene kant ben je muziek uitvoerder, ja. Aan de andere kant heb je ook je ja. voor nakomenschap. Ja. Ook op dat gebied dus. Hoe komen jullie nou aan, aan, aan, aan dit, dit duo? Ik bedoel, uh, nou, kennen jullie uh, die nou, mensen? ja, of? wel. Maar wij, wij kijken ook rond. Ja. Wij zijn dus nu aan het rondkijken al. Voor 24 en 25. Zo. En dan kijken wij van... Hoe gaan we dat doen? Wie gaan we dat? Wat gaan we daar doen? En dan maken wij echt een afweging. Van kijk, als we nou zes concerten achter elkaar hebben met pianoduo's. Ja, dat moet je niet doen. Dan heb je zes concerten met pianoduo's. Nee, ja, dat moet je niet doen. Heb je nou zes concerten met een zangkoor achter elkaar, dan ook heb je doen. dat. Ik heb wel begrepen dat uh, uh, een aantal artiesten ja. graag bij jullie optreden. Heel, wij krijgen ook aanvragen ja, ja. van mensen die bij ons willen komen spelen. En... Ja, het is heel droevig. Wij geven dus één concert per maand. Maar we zouden wel... één concert per dag kunnen geven... als we al deze mensen zouden honoreren... die ja. dat aanvragen. Ja, maar dat niet worden, is onder, onder ja. uitvoerende muzici... een hele hoge noot... van podium. Oh, dat geloof ik, ja. ja, ik, die ken, uh, ja. ik ken een, een, een, een dame in Amsterdam... die woonde... of ze nog leeft, weet ik niet. Die woonde aan de Overtoon. Toepasselijke naam mevrouw Tambour. En die had... Achter haar huis had ze een hele grote serre. Had ze haar eigen vleugel. En een vleugel die ze geërfd had van haar pianodocent die overleden was. Stonden twee vleugels inderdaad. En die zei ook... één dag per week mag hier gehuurd worden voor concerten. Dus zegt: ik zou twee zaaltjes elke dag Volk kunnen zo. vullen. Dus hoe vaak ik gevraagd word voor optredens. Juist ook kleine podia. Hoe moeilijk is dit om dit te vinden. Maar als je die, dat aanbod hebt... Hè, ja. dan, uh, Jullie willen ook kwaliteit. Absoluut Bij, uh, luisteren en dan zeggen jullie. Ja. ja. Wordt het niet? Ja, zeker. Wij kijken zeker naar uh, zeker een bepaalde... Uh, uh, ja, je ja. willen een, een, een, een niveau hebben wat... Uh, aan de, ook, de ene kant moet het niveau zijn. Moet ook zijn, leuk zijn natuurlijk. Maar aan de andere kant moet het aantrekkelijk zijn voor de mensen om hier te komen. Ja. Er zijn... Ja, dan heb je het even toevallig over mijn hobby. Maar je hebt natuurlijk ook de avant-garde. staat in de kerk bovenin. Hè? Ook dat. Ja. Nee, maar ik heb, ik heb meerdere hobby's. Okay. Er is nog een hobby voor mij. Dat is de avant-garde. Ja, en daar is niet, niet iedereen erg voor te porren, weet je. Dat is ja. zelfs een concertgebouw. Dus één keer per maand een avant-garde concert. En dan toch een half lege zaal. En dan ja. zegt iedereen, wanneer is er weer eens een ander concert. Ja, ja weet je. Ja. Ja, is, en, dus, en buiten het feit dat jullie uitermate goed betalen waarschijnlijk. <coughs> maar, er heeft het ook te maken waarschijnlijk met de uh, akoestiek in de kerk. Nou, die, die is die enorm is goed, Die is hier. Ja. Ik kan het zeggen. Ja. Er zijn kerken die dus... Wat voor orgels leuk lijkt. Een gigantische echo. Een gigantische ja. nagaan. Dat hebben we hier dus niet. Er is een hele lichte. Hoe kan dat? Nou, het heeft te maken met de constructie van het gebouw. Ja, ja. Het is een houten ton gewelf. Ja. Hij is van hout. En de vloeren zijn van steen. En dat is een uitstekende combinatie. Maar de oppervlakte, de aantal kubieke meters hier, is niet zo heel erg groot. Nee. De... Zie, zie, zie je dat vaker bij, uh, bij kerk- of concertzalen... Dat het gewoon in één keer goed is? Ja. Dat is zeker zo. Ja. Maar ja, ik heb zelf ooit een keer meegedaan. Uh, Requiem van, uh, van Mozart. In de Westerkerk in Amsterdam. Ja, en dan gaat het orkest en het koor. Gaat ten onder. In de galm ja, van ja. zo'n kerk. Uh, ja. Dat orgel ook. Ja, de orgel kan het hebben. Dat is ervoor gebouwd. Ja. Maar, maar voor de rest. De muzici. Die, die hebben daar geen. Ik weet als organist altijd. Dat je bespeelt niet het instrument. Maar je bespeelt in feite de ruimte. Ja. Dus hoe het klinkt. Wat ik zelf speel. Daar moet je niet van uitgaan. Dat kan soms heel raar klinken. Maar dat heeft er niet mee te maken met wat ik hoor. Maar ik weet wat ik hier doe. Klinkt daar. Heb je het over 50 meter verderop. Daar klinkt dat zo. En daar is niet iedere muzikus is daar op berekend. En die is lekker met zichzelf bezig. Ja, die hebben daar die ervaring niet in. Je moet het wel kunnen spelen zoals het hoort. Met voor wie het speelt. Dat is dus zeker zo. Maar wij hebben hier dus een akoestiek. Die is dus heel geschikt voor kamermuziek. Laat ik het zo maar zeggen. En jullie hebben een vrij trouw, vast publiek eigenlijk. Ja, hè? Ja. Er komen, komen mensen ook wel eens met, met verzoeken? Of uh, je zou dat eens moeten bekijken? De, er worden of... wel eens dingen gesuggereerd. Ja, ja, en ja. ook dan kijken wij van... Uh, aan wie gaan we dit dus voorleggen? Ja, ja. Aan, die? aan wie gaan we dit vragen? En met wie gaan we dit dus, uh, dus mm -hmm. doen? Ja, zeker wel. En wij proberen ook... ...aan nakomenschap te komen. Want we zijn op ogenblik weer heel hevig bezig... ...met muziek in de klas. Ja. Dus op de, de basisscholen ja, ja. Zijn we met een project bezig. Dat eerste paar keer... ...dat we dat nu gedaan hebben, is een geweldig succes. Dus wij hopen daarmee ook juist... ...in jeugd weer te interesseren in, ja. uh, in, uh, in muziek. En scholen zijn er ook geïnteresseerd. in. Zeker wel. Ja. We hebben nu één school en dan horen scholen van elkaar later van, oh jullie doen dat. Oh. En dan kunnen wij zeggen, ja maar we hebben manschappen genoeg, we kunnen ook bij jullie komen. Ja. En uiteindelijk willen we eigenlijk de hele jeugd, willen wij zien te enthousiast. Wat zijn nu scholen in Zandvoort of ja. gaan jullie ook buiten Zandvoort Nee, het gaat wel heel lokaal over, ja, lokale, over Zandvoort. Ja, ja. Ja. De wereld is voor ons toch te groot. Ja. Nee, dat is maar, we we be beperken ons als je komt, uh, wordt het al een stuk groter. Hè? Ja. Ja, dus. Nee, Maar het is, het is een goed initiatief natuurlijk... om kinderen ja, zeker wel. Uh, in contact te brengen met, ja, uh, met muziek. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, jullie zijn al bezig voor 24 en 25? Ja, dus... zeker. Ja. Ja, geweldig. En we zijn er zelf ook nog niet uit. We overleggen nog. Ja. We hebben één keer per maand... komen we echt heel specifiek bij elkaar. Ja. Met de programma van wie doet wat... en waar ja. gaan we aan naar kijken en waar gaan we naar ja. werken. Ja. En we hebben allemaal ook... Uh, onze voorkeuren uitgesproken voor de komende jaren mm. en dan overleggen we dat met elkaar van goh vond jij dat zo leuk ja nou ik vond het eigenlijk wat minder en nou ja. ik vind het dat en uiteindelijk komen we tot de consensus. Ja. Nou ja, het is in ieder geval geweldig dat jullie dat hebben overgenomen van ja. uh, van ja. uh, Toosbergen hm. en uh, Peter. Tromp. Ja geweldig ja. Uh, en ik blijf zeggen dat met het, het zo gaat. grootste respect. Ja geloof ik. Deze twee mensen die ze hebben dat wel wat neergezet gezamenlijk. Dat moet je zeggen. Neergezet ja. en dat jaren hebben kunnen volgen. Ja, ja perfect. En, uh, en wij zorgen voor een waardige opvolging. Ja, en jullie houden het ook jaren vol waarschijnlijk. Ja, ja. Wij, gaan hier, wij gaan er vol. Dat denk ik ook, hè. Ja. Ja. Goed, dus Ben. Ik denk dat... Je rond, sorry? Ja, natuurlijk dat, dat mag. 21 mei, morgenmiddag. Ja. Drie uur. Drie uur. Half drie gaan de kerkdeuren open. Ja. protestante dorpskerk op het dorpsplein. En het is dus de Bulgaarse pianist Dimitri Dimitrov en de Nederlandse pianiste Elvira Boulet. Ja, geweldig. Ja, nog vierhandig. Of... Ja, heel ah, mooi. Oh, ja, dan uh, dan kom, kom, uh, zou ik zeggen. Ja, iedereen. En er is, er is nog plek, neem ik aan. Ja. Je dus we moet er wel op tijd bij zijn. Ja, we moeten er wel op tijd bij zijn. Bij zijn ja. uh, Willem, mag ik jou hartelijk danken. Want uh, wellicht kom je volgende we maand weer. Hè, ik, om uh, wat te vertellen over graag. het nieuwe concert. Ik kom altijd even wat... Ja, even buurt. Uh, ik heb altijd wel een sterk verhaal in Petto. Absoluut, ik kan helemaal goed vertellen wat dat betreft. Hartelijk dank, een heel goed weekend. Heel en uh, succes met het concert morgen. Dank je wel. Dank je wel. We gaan eruit zo. Uh, uh, met muziek nog. Ja, we gaan even kijken wat we dan uh, gaan krijgen. Uh, Only Girl, klopt op? Van Steffen Sanchez. Tot in het tweede uur.